Peace Love en Santa Claus. En uh, in het begin van het uur Metallica met Blackhead. Marco ging hier helemaal los. Uh, nee, nee, nee, nee dat was, was niet in het begin van de uur. Na nou, het begin van deze uh, tri uh, trilogie van nummers. Ja, ja, ja dat wel trouwens. Ja. Dat ja, wel, hè? Ja ja, ja, ja, ja inderdaad. Maar goed, we gaan weer verder met het onderdeel waarop mensen speciaal inschakelen voor dit programma. Het bizarre nieuws uit binnen- en buitenland. He, dat is toch een redelijk populair onderdeel. En ja, goed, misschien is het ook wel passend dat de meest bizarre persoon van ons midden het overneemt dan. Oh, en dat, dat ben ik zeker weer dan. Hè? Moet ik... Nou, de vraag stellen is me eigenlijk beantwoord. Uh, ja, dus. dat is, uh, klopt, ja, retoriek. Uh, ja, uh, ik heb hier uh, twee, een verhaal uit Rusland: van uh, die willen een verkwikkende koele duik ze nemen uh, in een sauna. En uh, die zijn uh, letterlijk doodgekookt, net als uh, kreven het? Uh, ja Kreeften. Kreeften. Okay. <laughs> Sorry, ga sorry okay. uh, eentje die had per ongeluk had hij uh, de verwarming van het bad van het zwembad had die, uh, uh, verhit maar blijkbaar niet uh, misschien dat ze te veel wodka gedronken of zo dat kan ja hadden ze de thermostaat in ieder geval zo hoog uh, gezet dat het de water in ieder geval tot het kookpunt uh, uh, was gestegen en uh, nou, toen zijn ze erin gesprongen en uh, nou, een derde persoon die het zag gebeuren die probeerde not, nog te redden, maar dat lukte helemaal niet. En die lichamen van die, van die Russen die zijn dus echt helemaal, uh, helemaal gekookt en helemaal verminkt ook. En uh, het, ge uh, het gebeurde in Centraal-Rusland. En de slachtoffers uh, waren directeur van een bejaardenhuis En eentje die was directeur van een psychiatrische instelling. Dus uh, ja, die zijn dus uh, zo... Uh, om het leven gekomen. Ja, lullig. Ja, dat is echt uh, wel bizar. Ik vraag me ook af, je kan niks doen. Ja, maar ik, ik denk dat het dus gewoon in een privé is. Of wat er ook is gebeurd. Want je kan blijkbaar niet de, de, de temperatuur van een... een Openbaar zwembad aanpassen. Nee, nee. nee, nee. Dus ik ik dat denk is dat niet. het dan gewoon. Nee, in, het, is, het was een, een, een sauna met daarbij een uh, zwembad. Ja, maar misschien wel, dan hebben ze hetzelfde ja. thuis, uh, sauna, ja. zwembad. Nou, als ik het zo hoor. Ja, twee directeuren, hè. Dat ja. is vrij groot, hè? Ja, een van de bejaardenhuis en een van de psychiatrische instelling. Ja, je weet het niet. Ja, Rusland, Wodka. Nou, dan, dan weet je wel, lekker gezellig. Ja. Maar nog iets wat ik zo raar vind, is, ze zijn er allebei. Uh, dus, ja, levend gekookt in het zwembad. Dus dan moeten ze dus op dezelfde tijd ze er echt ingesprongen zijn. Ja, ja. Dat, ja ze... Ik vind het echt heel apart van. Ja, kom kijken wie het is. Ja, is uh... twee van die wat oude mannen. Die die laatste is, is een sukkel. Die, die, die rennen ja. dan echt als kleine kinderen naar het zwembad toe. Duiken erin. En, en... Ja. En de ene, ah, die wilde ja, zeggen. Maar je bent volgens mij best wel snel dood. Want, want je zou denken dat ze gewoon met een beetje beleid... gewoon ja. in het zwembad in ja, de zijn. En dan merk je dus ja. dat, je, dat je voet opeens heel warm wordt. En een beetje pijnlijk wordt. Ja, ja. daarom denk ik ook dat ze bommetjes hebben gedaan. Of zo. Misschien ja. wel. Ja, als je hele dag zo serieus op je werk moet zijn... als directeur van een psychiatrische instelling... en in een bejaardenhuis Ja, dan, dan, dan, dan leef je helemaal uit in je privéleven. En dan moet je dat met... Uh... Ja, maar voor, de, voor die... ...de derde persoon die wilde redden. Ja, je wil je, je, je wil die vrienden redden, maar je kan er niet in Want nee, het is gewoon te nou heet. Ja, ik las ook, zeg maar, dat het probleem waarom ze dus niet meer te redden waren... was ...omdat de lichamen gewoon echt zo vermengd waren. Dat is echt gelijk, dat dus ja, ze er gewoon niks meer konden doen. Ja, want ik denk, ik, denk dat het niet echt, ik denk niet dat het lang duurt voordat je, als je in kookend water springt... ...dan ben je echt vrij snel, ben je volgens mij wel dood, hoor. Nou, het is ja. wel goedkoop. Ja. <laughs> Hoezo goed Hoezo ja, je, je hoeft in ieder geval niet voor de crematie te betalen. <laughs> nou klopt. Ja, je, bent direct, en je bent direct ook uh, geconserveerd, hè? Als ze yes. uh, uh, bent gekookt. Ja, is ik vind het een, echt een heel apart verhaal. Ja, oh. ja. het is bizar. Maar vooral ook als je uit een sauna komt, dan heb je het echt bloedheet. En dan, dan is het echt gewoon een kwestie van: ja, nu wil ik echt verkoelend water of ik val zo neer. Heb ik altijd. Dus dan spring je vervolgens in het water. En dan is het nog fucking Ja, dat is Spaalig. niet echt uh, en dan is dan is een soort koude dood. douche dan eigenlijk. Ah, uh. wordt uh, uh, Ik had ongelooflijk veel zin om te roken als ik uh, de sauna uitkwam. Oh. Ja, maar... Dat, ja. Uh, ga je daar de gemeente sauna over privé-sauna. Oh, heb je een oh. privé-sauna? Ik niet, maar je kunt, je kunt die dingen gewoon... daar uh, go gooi je geld in en uh, voilà. Het dus. ja, is een soort uh, automatiek-sauna of zo. Ja. ja, ja, ja. Oh, is, ja. Dat, is dat geen Dixie wat je bedoelt? Of zo? <laughs> Nee, dat, dat, oh. dat, dat, dat weet ik niet. In ieder geval, ze, ze hebben allemaal van die rare namen: Turkse baden en Turkse douches of zo. Maar, maar, en Turkse waar, waar, waar, tuinen, weet ik veel oh, ja, hoe het dat Turkse baden bij, wat is het? Zo'n Mad West of zo? Echt zo van, van 30 centimeter of zo, waar je dan zo in moet. Echt volgen. En echt comfortabel te zitten. Maar heb je dat gedaan je dan, okay. Ja, toen ik klein was. Maar hij oh? kreeg dus een Turks bad. En dan, terwijl je echt gewoon echt in het midden van die ruimte zit. En, ja, ik weet niet. Ik heb het nooit echt gemakkelijk. Ah, oh, oké. Okay. Ik, nou, ik, gemak ik, ik, ik, ik vind het wel lekker zitten. Maar, we kunnen een keer uh, als personeel ze uitzien nee, naar de Turks Nee, ik, uh, ik ben ook me middel ziek. En gewoon uh, vrotten. En zo. Ja, eerst ja, zet... Turks bad, dan sauna, dan water. Maar het is 30 centimeter diep ofzo? Of, of wat is dat? Nee, nee. nee, nee. nee het is echt zo'n kleine badkuip. Ja. Dan zit je echt met ja. je knieën zeg maar, tegen je neus aan. Oh. Nee, nou, joh, kom je daar dan weer bij? Ja, je, dat... kun, je kunt hartstikke relaxed liggen. Oh, nou, dingen. de laatste keer dat ik er ben geweest, dat is een... echt heel lang geleden. Toen was het echt niet. Toen was het nog vrij klein. En toen ja. was het al ongemakkelijk. Oh. Ja, ik lig ja, meestal ja. Wel, le wel lekker in die dingen. En ik zit, ik zit ook heerlijk in de sauna. En het voordeel is, je zit nooit alleen. dus. Dat merk je wel. Aan. Je maakt echt zo'n. Maar uh, nou, waar, waar zit die automatiek sauna dan? Ja, ik gooi de test. En uh, hoezo gooi je geld erin of zo? Nou, dus, dus, dus, dus dat is een automaat ja. en gooi je geld in? Oh ja, dat is zo'n eenpersoonsding. <laughs> nee, twee persoons. Hmm, oké. Okay. En, en dat is uh, Riant of zo. Ja, dat is wel... Genoeg ruimte. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, en, en de Ja, ik ben ook niet zo'n sauna-fan hoor. Ik ben nooit naar de sauna geweest. Je weet niet wat je mist. Oké. Okay. Nou, het personeel is uit Ja. Dus eerst gaan we naar de sauna. Dus salsa dansen dan tap dansen dan dan dansen. Ja, dan en dan dansen, sauna. En dan lekker bijkomende dan dan bijkomende sauna sauna ze vieren. Echt geweldig. Ja. Zo snel mogelijk. Ja. Ik heb er nou wel zin in. Ik ook. <laughs> Oké, okay, uh, we gaan verder met uh, het volgende nummer. En dat is dan dan dan dan Nieuwste singer Run and Hide. Sorry, ik ga ja, dus even van alles sorry. aan het uithalen. Ja, We zaten ja. weer met de tongen tegen elkaar. Hou je mond. Je automatic nieuws singer dat Run gaat. and Hide. Uh, het nieuwste album, goed nieuws. Het nieuwste album komt uit uh, op 8 maart, Tear de Signs Down. En ik heb het op uh, magische wijze, heb ik hem al gehoord. Ja. Hoe oh, kan dat? En het is echt heel vet. Het tweede ja. album vond ik echt helemaal niks, maar het derde album, dus de nieuwste, is heel tof. Ik raad hem aan uh, om hem ja, je, allemaal lichaam te kopen. Je hebt echt een goede smaakje, dit. I dankjewel. <laughs> maar uh, Jonas heeft weer een heel leuk nieuw nieuwtje. Brandlos. Ja, ik krijg weer de, de, de, de, de, de, die niveau-items. Dat, dat merk je aan uit, de, Maar wel uit het leven gegeven, beste luisteraars. Ja, letterlijk bijna, zou ik willen zeggen. Want, uh, ja... Het schijnt dat meer dan de helft van de vrouwen en ja, meer dan 60% van de mannen... wel eens op het werk masturbeert. Ja, da, da, da, dat is het nieuws hier. En daar krijg ik, op, ik nog voor betaald. Op, nog op, <laughs> Want Gavin is hier de enige die, eigenlijk die geld krijgt voor zijn werkzaamheden. Hoor, ja. welke, welke, hoor je bij de 60% of bij de 40%? En eigenlijk hoef ik hem niet te stellen, toch? Uh, wat, nee, bij de mannen of bij de vrouwen? Oh, bij de, bij de 40%. Weet je ja, het ja, ja. zeker? Ja, 100% zeker. Want anders loop je nog wel jonge stagiaires rond. Nee, ja, maar dat, uh, dat uh, is uh, met mijn hand uh, op mijn hart. Dat is uh, niet het geval. Waar, waarom heb uh, je, moet je in dit zijn? geval dan de hand daaronder zitten? Ik heb... Uh, ja, nu, nu, ja, nu ja, heb okay. he, je beide handen okay. boven tafel. Ja, ik ja, had een of andere uh, lieve eerste Ik op knie. die wou ik even ja. weghalen. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, gaat u verder. Ja, uh, één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen. Die geven toe dat ze uh, zich geregeld op het toilet, want ze doen het dan wel op het toilet en niet echt openbaar op kantoor. Ja, dat is voor vrouwen makkelijker dan voor mannen, dat wel. Hoezo? Dat gaat, dat gaat volgens mij een stuk stiller hoor. Dat, dat valt namelijk niet op op kantoor. Wat, wat voor geluiden maak jij dan? <laughs> Rap, Ik denk dat het toch behoorlijk zou opvallen als uh, vrouwen dat zouden doen. Ja? No Ik denk no het wel. No nooit gewoon van stille genieters natuurlijk. Maar... Ja, is ja, maar jij? Ja. Nee, maar ik bedoel gewoon, je zou het toch zien. Stel je even voor, je zit hier ben je aan het werk. Op een gegeven moment zie je iemand dat doen. Dat valt toch best op, denk Nou, nou even, niet, niet, niet, niet om het een of het ander, maar ik zie zowel Jonas als Judith, zie ik niet, want hier staat een, een monitor en is maar voor. Goed dus. ook. Ja, nee, nou ja, dus het zou mij niet zo 1, 2, 3 opvallen. Maar Marco, jij komt ook uit Amsterdam, een beetje, Ben je ook iemand die dan bij het klaarkomen tering roept? Zoals Danny <laughs> nou. de Munk? Is dat een van ja? Ja, wie zwijgt stem toe, maar nee, dat niet. Dat niet, geen tering in ieder geval. Als ik heel eerlijk ben, ik geloof er echt helemaal niks van. Waarvan dat dat gebeurt, bedoel je? Ja, ik geloof er echt helemaal niks van. Dan behoor jij tot die andere 50 Dat zou best wel kunnen hoor. voor de vrouwen is het de helft toch? Ja, maar wel zieltje omdat we dat doen tijdens werk. Ja, dat. Ja, waarom is dat Jonas? Door Verfeeling. stress of zo? Verfeeling. Ja, verveling. Omdat ze te weinig werk hebben. Waarom vraag je dat aan Jonas? Ja, omdat Jonas het nieuwsbericht voor ze geeft. Oké, okay. ja, ik dacht misschien uit ervaring of zo. Nee. Ja, nee, we hebben het er wel eens over gegeven nee. ja. Oké. Okay. Uh, met z'n tweeën. Samen met z'n nee, of, of in een sauna voor twee personen, Ja, mijn een euro ja, ik, ik kan jullie ik kan verzekeren dat Jonas hier uh, als stagiair de tijd van zijn leven heeft. Echt van. niet wachten, zoals uit je in de sauna. Ja. Ja, dat is geweldig hoor. Ja. En gewoon rotten. Alleen gewoon dat we met, met z'n vier in de kamer moeten verrotten. Maar wa waarom is het eigenlijk ja, ze krijgen, nou nee, Ze zeggen ja, dat, uh, dat, uh, dat er vaak wordt op het werk tussen, tussen de werknemers. En dan worden opwindende berichtjes gestuurd. Oh. En dan uh, ja, misschien ook wel soms van de partners die thuis zitten. En dan moeten ze even hun behoefte kwijt. En dan gaan ze eventjes naar het toilet. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja goed, achter het bureau, dat is... Dat is ja, een dat valt misschien wel... Is dit een onderzoek uit Nederland? of uh? Nee, uit Scandinavië, uit, uh, uit Denemarken en, en Zweden. Ja, ja. Oh, okay, maar dat het, is, het is natuurlijk wel makkelijk ja. als je thuis werkt, hè? Dat, uh, ja. ja, dan telt het niet, denk ik. <laughs> Hoezo, dat telt niet. <laughs> ja, wat is ja, dan het verschil tussen werk en privé? privé. Niet. Dat je werk en privé combineert. Maar jij hebt nooit tijdens de Gelder. Het, het, het nuttig en het aangename het combineren. Sorry? Uh, het nuttige met het aangename combineren. Ja, dat, dat bedoel ik. En Jonas? Ja, jij werkt voor de Gelderlander. Dus is er ook 50% die dan tijdens het werk uh, masturbeert? Uh, dat weet man. ik niet. In ieder geval, <laughs> uh, als, als de uh, ochtend begint... Uh, nacht mag uh, wel gezegd worden. <laughs> om 4 uur. Dan zitten we gezellig uh, met, met z'n <laughs> allen aan de koffie. En dan... Uh, uh, ja... Ja, dan, zit, dan zitten we gewoon gezellig koffie te drinken. Ik bedoel, wat die mensen doen als ze helemaal op de fiets zitten, ja, dat interesseert me niet. Dan moet, moeten ze helemaal zelf. Weet. Ja, maar jij zal denk ik ook wel klachten krijgen als ze van die dikke plakkranten uh, aflevert natuurlijk, hè. Dus uh, dat is sowieso uit de boos Ja, dat wel. Ze, ze zijn al pissig als je een natte krant inlevert maar, okay. om dan buiten te regen. Het Begin is dus ook al te zeiken. Hé, hey, hij is helemaal nat en het regent helemaal niet. Ja. Ik moest, moest even gauw douchen. Er is wat gebeurd onderweg. Okay. Weet je wel? Dat, dat, dat, dat, dat, dat soort geintjes. Daar maak je je dan, uh, dan mee af. Maar, ja, maar, uh, maar ik zou als, als ik bedoel. Stel nou, hé, stel, ik ben pas 18. Wie weet wat het leven mij nog meer brengt. Ik kom in een, in een bedrijf te werken op een kantoor. Dat wil ik trouwens niet. Want dan ga je inderdaad dat soort dingen doen om je te vervelen. En ik heb er zo'n zo zo zo zo zo zo mooi mokkeltje bij lopen. Mokkeltje? Oh. Euh, Weer even vrouwvriendelijk mooi... ja, ja. als altijd. <tie> <tie> <tie> zo'n zo zo ja. mooi gietje. Zo ja, ja op schoenen met zo'n transparante Zo'n Zo'n mooi. oh wacht, ik zal het nog vrouwvriendelijker doen. Zo'n mooie Godin die er rondloopt En die komt continu... Je, jou te uh, uh, geilen. Dan heb ja, ik zoiets van, dan trek ik mijn eigen niet alleen terug op het toilet hoor, dan neem ik haar liever mee. Uh, ja, ja, ja. Dat, maar dat, past, dat, ja zou, dat, dat past ook wel bij jou. Dat zou ik dan ook nog gewoon vragen. Ja. Ik bedoel, de daad bij het woord voelgedaan. Je vraagt het wel, dat vind ja. ik toch wel weer sympathiek van Ja, vanuit. natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus, maar, dus, uh, Anders, anders wordt namelijk opgepakt, weet je. Dus ja. uh, mokkeltjes uh, die, uh, die zich hierdoor aangesproken uh, voelen, dan uh, bel uh, of mail naar bananen. Ja, als je stage wil lopen bij <laughs> ja. de Republiek. En je bent, je bent een jonge dame? Tussen de 18 en de 25. Oh, oké. zou het uh, oproepen. Gelieven met uh, de cup BC en uh, lang blond haar. En uh, ik zou dan vooral op donderdagstaten komen lopen, want dan zijn de toilet hier altijd schoongemaakt. <laughs> <laughs> okay. Alle gekheid op een stoppie. Maar uh, Jonas, ik neem aan uh, wat, voor Scandinavië en wat, wat voor Scandinavië geldt of zo. Dat geldt natuurlijk ook in meer of mindere mate toch ook voor, voor Nederland of zo, hè? Want, uh, tof. Ja, het is niet echt een heel cultuurverschil. Nou, als je naar Zweedse uh, dames vraagt bij Marco, uh, yeah. misschien dat dan, nog, dan, uh, dan word je sowieso bij die 60% yeah. of niet? Dus, Sorry, uh, Zweedse dames? <laughs> ja, ja. Ja. Er worden Zweedse dames daar nog helemaal niks meer. Het is dus wel zo uh, dat je er dus vanuit kan gaan dat, uh, dat hoe dan ook, als een uh, als een als een collega, zeg maar, naar het, uh, als hij die naar het, naar het toilet ziet gaan. Dat hoeft dus niet altijd zijn uh, om te plassen of zo. Nee, maar heel toevallig heb ik dat bericht ook gelezen. En er stond ook dat de collega's ook gewoon op het toilet kunnen gaan zitten roken. Dus je moet je eigenlijk maar afvragen wat er op dat toilet gebeurt. Ja. ja, of niet. Ja, of niet. Of niet. Zeg, Marco, zeg het nummer nog eens van, van, de, van de redactie. 024-360-8068. Nou, en daar. daar die, hoe kan je.. Hoe weet je dat zo goed? Hoe kan je goed op Nou, eh, toen ik in het hele Priele begin eh, bij Omroep Nijmegen, toen de tijd nog. Nu krijgen we het. Ja, dan gaan, dan gaan we al een jaar of twee, drie terug hoor. Toen, eh, toen was ik samen met een vriend van mij verplicht om maatschappelijke stage te lopen vanuit de middelbare oh. school. En eh, even die microfoon laten staan. En eh, het... <lacht> zo, die staat uit. En eh, nou, nou kun je trouwens terughangen. Stel je verhaal. Vertel me verhaal. Ja, en uh, toen zegt. Uh, uh, uh, Afblijven. <laughs> Sorry. Dat is een boek. Ja, klopt, maar. Ook, uh, <laughs> nee. En dan weet ik even dat hij zich geen moet Ik houden. ben een hele verhalen kwijt. Ja, ja nee, nou goed. Je was in, met een vriend. In het, doen, he het hele, het hele begin van Nijmegen 1, Omroep Nijmegen, vlak voor de overstap. Toen uh, kwam ik uh, maatschappelijke stage lopen samen met een vriend van mij bij Omroep Nijmegen. Toen zegt uh, gerespecteerd stagebegeleider Benno. Die zegt van, uh, weet je wat jullie moeten doen? Jullie gaan eens een promo maken voor, uh, voor op de radio. Van, van wat voor muziek houden jullie? Hè? Nou, wij hielden van, uh, van, van hip-hop, rap. En uh, we hadden ook allemaal, uh, allemaal liedjes. Maar ook omdat we de achtergrondmuziek zo leuk vonden. Zoals nu, de lang electric. Uh, <laughs> electric feel. Ja, electric feel. Sorry, ik lees het niet goed. Uh, het hadden wij van Tupac Hit Em Up. Heel bekend nummer. Er zijn ontzettend veel varianten op. En uh, dat was lekker eentonig. En er zat, er zat wel een ritme in. En toen hebben wij dus gewoon op den duur... Uh, uh, hebben wij daar een, een tekstje voor geschreven. En uh, ja. En hoe toen ging dat dan? Um, even kijken hoor. Um, oh ja, dat, dat was... Wij jonge mannen spreken namens Nijmegen 1. Nee, gaat... rap. Rap, hè? Niet, niet, niet, niet opzeggen. Nee. Dat is... ja. nee, die van, die van, die van, die van, die van Hidden Map ja. gaat hem anders. Wacht even. Ja. Uh, wij jonge mannen spreken het namens Nijmegen 1. Gaat het over groot nieuws, dan weten we dat het meteen. Ik ja, helemaal los hier. Elk Jeze. interview wordt bij ons goedgekeurd. Nijmegen 1. En toen kwam er iets van een. Zoof. Weet wat er in de stad gebeurt. En dan oh. volgde dus uh, op de kabel uh, 107.8 FM. En in Dukenburg en Lindeholt 106.8 FM. Uh, vragen en reacties. Bellen naar 024 360 8068. Waarom hebben we dat nou niet meer? Nee. Hè? Maar waar, waar, waarom we dat niet meer hebben? Ja. Ik, moet, ik moet hem, als het goed is, bij mijn ouders nog ergens op de computer hebben staan. Uh, ik weet niet waar. Ik, week we ja, ik zal even kijken of ik hem mee kan nemen. En zo niet, dan neem ik even contact op met die vriend van mij. Want die zal hem ook nog wel hebben. Want die heeft uh, uh, trots stage gelopen bij, uh, bij Nijmegen 1 en Omroep Nijmegen. Maar zijn hart lag toch in, de, in het groenvoorzieningen. Het is een uh, hele aparte overstap van, uh, van, van, van, van, van, van radiojournalist naar hoofdnier. Maar <laughs> alles is mogelijk uh, hier in de wereld. Het is een vrij beroep, hè. Dus. Ja. Maar zodoende ging dat. Maar zijn nog, heb je nog meer raps van Nijmegen geschreven of überhaupt? Nee, nee, nee. Dat was de enige. Wij hebben toen wel eens uh, bedacht om in, uh, in rapvorm het nieuws uh, uh, te gaan uh, uh, voorlezen. Dat lieten we dan niet zozeer door Albert doen, maar dat zouden wij zelf gaan doen. En uh, dat, dat is er helaas niet meer van gekomen, want dat idee had ik gejat. Want als ochtends mijn wekker afliep om 7 uur, toen de tijd nog... Toen, uh, toen, toen werd ik ochtends wakker met het rapnieuws. En dat was uh, achtergrondmuziek van... Het rapnieuws? Ja, het rapnieuws. Dat dat, dat, dat, dat, was, dat dat was een, uh, een zender die, die deed dat ochtends om 7 uur. En uh, dat was uh, met, met de achtergrond van Dead Wrong van Biggie Smalls. Of Notorious Big, het hoe heet te die? Dat vroeg voor rap. Nee, het, het, ik werd, toen werd, werd ik er wel lekker wakker mee. Oké, okay, nou ik ben wel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Ja. Uh, yeah. uh, Probeer te vinden, dan kunnen we het gebruiken misschien. Ja, uh... ik, ik zal kijken. Oké, okay, we gaan uh, verder met uh, Bullet for my Valentine met Last to Know. of personality, I'm like Mussolini and Kennedy, I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. Maar dat was het weer voor deze keer. Uh, nou, we zien jullie graag terug uh, volgende week. Of, uh, ja. Dan, zijn, dan uh, zijn we er weer. Met yep. uh, weer mooie muziek. Yep. En, uh, nou, uh, bedankt voor het luisteren zou ik zeggen. Er zijn Een, items, een aantal items uh, zijn niet uh, aan bod gekomen. Omdat we te druk waren met uh, andere dingen. Maar uh, dat zetten we de volgende keer. Zetten we het ja, recht. <laughs> Dat zetten we wel recht. Uh, nou, namens uh, Marco, Jonas, uh, Judith, uh, moi, uh, Gavin. Tot volgende week. Tot volgende week. Kijkt, maar vooral vooruit. Die behalve bedreigingen vooral kansen ziet. De inventieve accountants en belastingadviseurs van Mazaar denken met u mee en leveren oplossingen die verder gaan dan het geëikte. Wilt u meer weten? Kijk op www.mazaar.nl. Ga verder met Mazaar. Nasta koffie. Koffie zoals die hoort te smaken. DASTA voor een breed assortiment koffieautomaten en bijbehorende ingrediënten. Tevens zorgt DASTA voor een snelle levering van allerlei aanverwante food- en non-foodartikelen. En beschikt DASTA over een eigen technische dienst. DASTA uit Wiegen voor een totaalconcept op maat. Ook bij u in de regio. Kijk voor meer info op www.dasta.nl. Dit is Nijmegen 1. Je hoort ons overal in Nijmegen en omgeving op 106.8 en 107.8. Via de kabel op 93.1 en wereldwijd via Nijmegen 1.nu. De stem van de stad. Dit is Ondertuif Nederwit met het NOS Journaal. Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, zouden PVV, D66 en GroenLinks forse winst boeken. Verder zouden SP, CDA en de PVDA-fix verliezen. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen hebben de NOS en het ANP een peiling uitgevoerd. En volgens die peiling zou de PVV van 9 op 24 zetels komen. Het CDA blijft de grootste partij, maar verliest wel 12 zetels en komt op 29. De PVDA zou 6 zetels inleveren en naar 27 dalen. De VVD verliest één zetel en komt op 21. D66 zou stijgen van 3 naar 15. GroenLinks van 7 naar 12 en de ChristenUnie